4 uur. Joris met het NOS-journaal. Amerika klaagt zeven Russisch geheime agenten aan voor cyberaanvallen op doelen in Nederland, Engeland, Canada, Zwitserland en de VS. Ze vielen onder meer de FIFA- en antidopingagentschappen aan om gegevens van atleten te stelen. met het doel nepinformatie te verspreiden, zeggen de Amerikanen. Ook zouden ze gegevens over het onderzoek naar de vergiftigde ex-spions Kripal hebben willen stelen. En onder de zeven verdachten zijn ook de vier Russen... die in Den Haag geprobeerd zouden hebben de OPCW te hacken... de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De vier werden in april Nederland uitgezet. Rotterdam wil het afsteken van vuurwerk grotendeels gaan verbieden... en wijst zones aan waar afsteken wel mag. Dat zou moeten ingaan bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020... Burgemeester Abu Taleb wil met 35 afsteekzones... iets doen aan de overlast en schade door vuurwerk. Nu is het zo dat er zones zijn waar niet mag worden afgestoken... zoals bij ziekenhuizen en kinderboerderijen. De Tweede Kamer wil dat er haast wordt gemaakt... met een wetswijziging die het mogelijk maakt... om een doodgeboren kind op te nemen... in de basisregistratie persoonsgegevens. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de wetswijziging... die al in 2016 op de agenda kwam na een petitie van ouders van levenloos geboren kinderen. Er is geen discussie over de wijziging... maar een aantal fracties wil dat het niet alleen een hamerstuk is... maar dat er even bij wordt stilgestaan. De bondscoach van Portugal heeft stervoetballer Cristiano Ronaldo... niet opgeroepen voor de wedstrijden tegen Polen en Schotland. Dat heeft de coach besloten na overleg met Ronaldo zelf en de voetbalbond. Alles wijst erop dat het heeft te maken met de mogelijke verkrachtingszaak... waarbij Ronaldo is betrokken in Amerika. Het weer, in het noorden nog wat regen, in het zuiden breekt de zon vaker door. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het op, morgen veel zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. 10 minuten vertraging. A8 richting A Zaandam tussen het koenplein en het zaandam 5 minuten oponthoud.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 Het is donderdagmiddag, 4 uur, dus het is weer tijd voor... juist muziekbullen van live op CFM, de lokale omroep van Zandvoort. Met een hoop vaste items van vandaag. Het instrumentaal van vandaag, de column van El Kerkman... het instrumentaal van de week, de gauwouwen van deze week... en het weer voor het komend weekend... en het bischopprogramma van Circus Zandvoort. Ja, en dat is nog lang niet alles. Nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving... Een vol programma dus. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9. Op zich ook een A40. Ja, en kijken en luisteren, dat gaat helaas niet meer. Maar u kan altijd nog en toch via internet kijken op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. En de rode draad vandaag door het programma? Juist Korendag. Protestantse kerk. Aankomende zaterdag. We zouden eerst twee gasten hebben, maar die moesten helaas afzetten... ...teis dus wegens het drukke werkzaamheden. En ik begin met de Nederlandstalige, een hele mooie, van Jan Smit.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 You We starten met de evenementenagenda van oktober. De zesde, dat is koredag, thema disco dit jaar. Protestantse kerk van tien tot tien s avonds. En daar komen we straks nog op terug. 6 plus 7, finale races, circuit Zandvoort. De zevende, Hazes Festival, speciaal voor Bart. Wapen van Zandvoort van 4 tot 7. En de zevende, de Big Walk, de hondenstrandhandeling, vanaf Tijn, Akersloot van 12 tot 3. De zevende, comedie, moord in de kolise. Toneelgroep Vondel in het Theater de Krocht. Aanvang om 2 uur dertig, dus half 3. De 13e Veteranendag Zandvoort, Strandpaviljoen Thalassa. En het is aanvang om 11 uur s morgens. De 14e Concert Cuban Latin Music and Passion Tropical. En het is Caro Cantaro. En dat is in het Theater de Krocht. Aanvang om drie uur s middags. De 21e Air Erwan. Onder leiding van Arjan van Dijk in de protestantse kerk. En dat is aanvang om drie uur. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, dat was Adel met Send My Love. Ja, een hele mooie. We zouden het hebben over Korendag en gaat, dit jaar gaat het met het thema disco. En dat zal de protestantse kerk aan de Kerkplein komende zaterdag... omgetoverd worden tot een ware discotheek. De leden van de Singers, organisator van de Korendag Zandvoort... zijn erin geslaagd om dit populaire evenement voor de twaalfde keer te organiseren... Naast disco zullen de 22 deelnemende koren... ook nummers uit hun eigen repertoire ten horen brengen. De opening van het Korendag, zaterdag in Zandvoort, is om half elf... en het eerste koor begint om kwart voor elf met een optreden. Het laatste optreden, de grote finale, en dat zijn de beachpop zelf... dat zijn, begint om kwart over negen. Alle bezoekers die om 10.30 uur aanwezig zijn, krijgen een loodje. Daarmee valt een grote, goed gevulde boodschappentas te winnen... Daarnaast worden er ook lunchpakketten verloot... lekkere broodjes, een drankje, wat lekkers... en fruit zitten er in het pakket. Want je zit best een tijdje als je naar al die koren wil luisteren. De lunchpakketten kunnen gewonnen worden... door mee te doen via Facebook Korendag Zandvoort. Geef aan waarom jij een pakketje zou willen krijgen. Om kwart over twaalf worden de pakketjes uitgedeeld... aan degene met de meeste originele uiting. Rond kwart over twee is er een danswedstrijd. Dus beentjes van de vloer... En we gaan naar de disco en daar gaan we. Dit wordt zeker tegen horen gebracht en als ik gezien heb zelfs door twee koren... Short on your dough Zulke liedjes kunnen het eigenlijk alleen maar kan het een spetterende dag worden daar zo in de protestantse kerk aanstaande de zaterdag. Maar nu heel wat anders. We gaan naar onze vaste item: instrumentaal van de dag. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, het is natuurlijk de instrumentaal van de week. En ik heb uitgezocht een hele rustige. Zeker na, na Young Men, Young Men, na IMCA, El Conde Passa En het is een single van Los Ingas. Het is afkomstig van hun album American Du Sud. Het album stond vol met bewerkte Zuid-Amerikaanse muziek. Het stamt uit 1965. De single verscheen pas in 1970... als Simon en Carfunkel hun versie van de Nederlandse hitlijsten aan het inzingen zijn. Al Simon had het nummer tijdens een concert van Los Ingas in Parijs gehoord. Het platenlabel van Philips vermelde de schrijver van de melodielijn niet. Daniel Alomia Robles. Dat nam Simon zo over en kreeg vervolgens een rechtszaak aan zijn broek. Want ja, dat mag natuurlijk niet. Goed, we gaan luisteren naar Los Ingas met El Condor Passa. I'm you. Van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is de maand oktober een hele bijzondere maand. Het zit net tussen de servet en het tafellaken. Met mooie zonnige dagen, maar ook met storm en regen. Maar helaas, de zomer is nu echt voorbij... en hoe we het wenden of keren, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Diep in mijn hart zou ik de zomerse dagen nog willen rekken tot aan de kerst... met een lekkere oude, oude wijvenzomer in het verschiet. Nagenieten in de tuin... Van een herfstzonnetje, hoewel we zullen toch ook... aan de temperatuur moeten wennen met een extra trui aan... als de cv net nog niet aanslaat. De strandpachters die breken na een prachtige zomerseizoen... hun paviljoens weer af en de palmen op de boulevard... zullen snel verdwijnen. Daarvoor in de plaats wordt de feestverlichting... in het centrum van Zandvoort en Nieuw-Noord geplaatst. Welkom oktober, de maand van Pink Ribbon, Kinderboekenweek... De Week van Duurzaamheid, Dierendag... Zandvoortse Korendag, Halloween... stoppen met roken en noem maar op. Want er zijn vast wel veel meer bijzondere dagen... en evenementen in oktober. Zo gaan we aan het einde van oktober weer terug... Naar van de zomertijd naar de wintertijd... en kunnen we allemaal een uurtje langer, langer uitslapen. Hoe heerlijk is dat? Hoewel er buiten de Zwarte Piet-discussie... een tweede discussie zijn kop opsteekt. De zomertijd. Gaan we terug... Naar voor 1973? Want toen werd de zomertijd ingevoerd. En uit energiebesparing overwegingen was dat een feit. In het Europese parlement gaan er stemmen op... om de hele zomertijd maar weer af te schaffen. Ik vind het prima, want dat gedoe met de klokken is ook zoiets. Hoe was het ezelbruggetje? Mijn oude klokken kunnen het niet meer bijbenen. Raken van slag of vertikken het. En een goede klokkenmaker, die deze hele oude uurwerken... nog aan de praat kan krijgen, is met een lantanetje te zoeken. Trouwens, zal er wel weer heftig gediscussieerd worden over de tijd... Het, wat het gaat worden, de zomer- of de wintertijd. Mij maakt het niet uit. Als we maar afkomen van de geschuif met die wijzers. Oktober, de maand waar de pepernoten en speculaas... gebroedelijk naast de kerstkransjes liggen. Spinnenwebben, chrysantenbollen en niet te vergeten de burrelende herten... Vanavond de kaarsjes maar aan. Vanavond de kaarsjes maar aan. En misschien de open haard. Echt duurzaam is dat niet. Ik weet het. Vaarwel september en welkom oktober. Fijn dat je er bent. Nel Kerkman.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 Don't impress me pick. Joking, right? Oh, you think it's something special. Oh, you think something okay, so you got a car <laughs> that don't embrace me. De tijd liepen collega's van de afhandeling van de politie meerdere malen tegen een probleem aan. Bij het ter plaatse komen van een melding... bijvoorbeeld van een verdachte situatie, mogelijke inbraak... of een medische noodsituatie... moesten de hulpverleners soms eerst zoeken naar het juiste huisnummer. Hiermee gaat kostbare tijd verloren. Daarom doet de politie een dringend verzoek. Zorg dat uw huisnummer goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Verlichting kan hierbij helpen. En bij noodsituaties probeer ervoor te zorgen dat iemand de hulpverleders opvangt en dat de deur geopend wordt. Vooral met de aankomende donkere dagen in het vooruitzicht is het verzoek des te groter van belang. -A -A How I wish for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 Your shoes are fire. You put on your shoes and burn. If you get burned, my love, that's exactly how you learn. You bring on the day to come and you wear it like a brand. Day to Coleman Never dies. Like a candle and its flame bring back the light. Tijdens de 11e strand, strand, Strandentocht, een wandel- en hardloop-evenement... van de Hartstichting, gaan zo'n duizend deelnemers de uitdaging aan om een tocht van 20, 40 of 60 kilometer over de strand af te leggen. De deelnemers starten zaterdagochtend tussen 6 en 9 op het strand van Bloemendaal... en zullen via de Zandvoortse strand en nog andere stranden... zes, nee, acht andere stranden naar de hoek van Holland gaan. Dus het is een hele evenement. Ja, dus aankomende zaterdag de 1e strandtocht. Een wandel- en een hardloopevenement van de Hartstichting. Altijd weer ZFM. Ja, dat was maan. Lief zoals je bent. Dat was duidelijk. We gaan door met een andere met de searchers, Needle en Pent. 1980 heb ik gekozen. E is een single uit 1980 van Masada. Het is geschreven door zanger, percussionist Johnny Manushuta... en gitarist Rudy De Quelieu, die net was overgestapt uit Vitesse. E werd opgenomen in Weert als laatste track van de derde album... Kusaka. En gaat over de Molukse kwestie. De band roept op om alhoewel woonachtig in Nederland... het verre vaderland, de Molukken en voorouders niet te vergeten. Je zal ooit terugkeren. Opvallend aan het lied is het vrouwen- en het kinderkoor. Van de elf sing singles die Masada uitbracht... werd Sayang-e net een nummer 1 notering het succesvolst. De opbrengsten van de single gingen naar de stichting Gast aan tafel. En daar komen ze dan, Masada met Sayang-e uit 1980. zomer is het op 21 oktober tijd om de herfst te vieren bij de Zandvoortse kunstenares Donna Corbani. Haar nieuwe dynamiek serie is inmiddels een volledige collectie geworden, dus laat je verrassen en inspireren. Er zijn twee verdiepingen met originele schilderijen, zeefdrukken, werk op hout en brons, aluminium en beelden in de tuin. Bubbels en hapjes staan klaar bij het atelier aan de Van Spijkstraat 104. Wees welkom. Vrij entree van 2 tot 6. En we gaan heel wat anders doen. We gaan naar ILO Rock and Roll King.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 calls your name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 of winning. De eerste uur zitten we weer op. Ik hoop u straks te zien, terug te zien na de boodschappen en het nieuws. En dan heb ik nog heel veel leuke muziek en nog vaste items voor u. Ik hoop dat straks...